Tien uur aan Thijssen met het NOS-journaal. In Israël zijn vier Arabische Israëliërs veroordeeld... voor poging tot doodslag tijdens een lynchpartij in 2005... van een Joodse extremist. De 19-jarige extremist, een gedeserteerde soldaat... schoten destijds vier mensen dood in een bus met veel Arabieren. Er vielen 22 gewonden. Een woedende menigte overmeesterde de schutter... en schopte en sloeg hem totdat hij dood was.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 Michael Prins heeft de finale van het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland gewonnen. De afgelopen negen jaar heeft Prins geprobeerd zijn brood te verdienen door zoveel mogelijk op te treden. In de resterende tijd werkte hij aan een eigen album. Het was het tweede seizoen van het televisieprogramma dat door presentator Giel Beelen is bedacht. Michael Prins en Maaike Oudboter waren de favorieten voor de winst. De potvis die vanmiddag aanspoelde op Terschelling is dood... zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Er was een gul gegraven om hem terug naar dieper water te krijgen... maar het dier beweegt niet meer. Een dierenarts moet de dood nog officieel vaststellen. Dan kan het dier vanavond nog worden weggesleept. Het weer, het koelt af naar bijna 13 graden vannacht. Morgen en woensdag af en toe een bui. Maar ook zon, het wordt 22 graden dan. Vanaf donderdag droog, vrij zondig en opnieuw tropisch warm.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 De Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. De Nederlandse waterpolisters mochten er even op hopen. Namelijk op een plek bij de laatste vier van het WK. Heel even maar, want ze waren gewoon kansloos tegen de Hongaarse vrouwen. En ja, je komt hier gewoon voor medaille. En als je het gevoel hebt dat het echt mogelijk is, dan uh, ja, is dit niet de manier waarop je uit het toernooi wil gaan. Al dus, Yveske van Belkem En uh, ook geen eerlijk succes voor de lange baanzwemmers in Barcelona. Al kwam Sebastiaan Verschuren wel heel dicht bij een finaleplaats. Oei, oei, dan wordt het uh, net wel of net niet in de finale. Dan gaan we even kijken. Dat is dan de vraag, Sebastiaan Verschuren. Oh, het wordt een swim-off zelfs. Nou, dat werd het uiteindelijk niet. Daar hoort u straks alles van. En wat hoort u nog meer in Langs de Lijn? Nou, dat merkt u allemaal wel. Tot 11 uur zijn we er in ieder geval. Uh, nee, mijn computer zit een beetje dwars, maar uh, uiteindelijk gaat hij toch weer doen. Want ik wilde zeggen dat we zo meteen uitgebreid aandacht hebben voor de wereldkampioenschap in Barcelona. PSV bereidt zich voor op het duel met Sulte-Waregem in de voorronde van de Champions League en de teruggekeerde Zuid-Koreaan. Park zal er zeker niet bij zijn. Uh, nee, dat, dat is nog niet uh, een rond. Uh, hij is wel hier geweest, ik heb hem gesproken. Hij is ook gekeurd. Uh, alleen de club is nog bezig met, uh, met zijn club alles dus Philip Cocu. Later meer van hem. We brachten ook een bezoek aan de tegenstander Zulte En verder nog het verhaal van inline-skater Michel Mulder... die zijn uh, pols brak toen hij tegen een fotograaf aanreed. Dat allemaal, dat is inderdaad in allemaal tot 11 uur en langs de lijn. Het grote voordeel van een computer is... als je het doet, dan heb je er veel aan. Maar de muis liep vast. Zal wel door de temperatuur komen in de studio. Alhoewel, het valt allemaal wel mee. We gaan het hebben over zwemmen. Nou ja, over zwemmen. We gaan het hebben over een zwembad. Want we gaan het eerst hebben over de 11-7 nederlaag... van de Nederlandse waterpolisers Bob van de Tak in Barcelona. Hebben ze enig moment mogen hopen op de halve finale? Nou niet echt eigenlijk, het was uh, geen moment een wedstrijd. Nederland begon zo ontzettend slecht dat eigenlijk na één periode het al duidelijk was dat Hongarije vrij eenvoudig de halve finale zou bereiken. Een desastreuze start van Oranje, vier doelpunten achter na één periode, 5-1. Aanvallend onmachtig en uh, verdedigend uh, ja, gingen de ballen er toch uh, te makkelijk in van uh, Hongarije. En in die tweede periode ook... Uh, uh, helemaal geen doelpunten van Nederland. Nederland scoorde maar één keer in uh, twee parten. En dat zie je eigenlijk uh, zelden op dit niveau. 7-1 wegen En toen was het gewoon helemaal gebeurd. In die derde en vierde periode kwam Oranje nog wel een beetje in het spel. Dat liet Hongarije misschien ook een beetje gebeuren. Het speelde gevoelsmatig natuurlijk een gewonnen wedstrijd. En uh, ja, uiteindelijk viel de score dan nog mee. Vier doelpunten verschil. Maar goed beschouwd was het volstrekt kansloos. Nou, Waar zat het grote verschil in? Want het uh, was een vrij heroïsche overwinning op China... En nu, nu zo'n enorme oorwassing tegen Hongarije. Ja, eigenlijk in, in alle facetten kun je wel zeggen. Hongarije was gewoon aanvallend beter, verdedigend beter. Nederland uh, vond helemaal geen openingen in die eerste twee periodes. Dus in de Hongaarse verdediging. En uh, ja, dan uh, wordt het natuurlijk een hele moeilijke wedstrijd. En die verdediging van Nederland, die hield het ook niet tegen de Hongaarse aanval. En dan uh, speel je dus eigenlijk een, uh, ja, echt een kansloze wedstrijd. Ja, normaal gesproken hadden we net al Yveske van Belkom gehoord. U gaat het nu echt horen. Ze gaf toe dat Oranje kansloos was. Ja, we zijn volkomen overklast. Het is uh, simpel zat. Uh, we waren niet wakker. We waren er niet klaar voor blijkbaar. En hun uh, wel. Alles bij ons mit, luk, mislukte. En bij hun lukte alles. Ik, dat heeft ook wel iets te maken met uh, net een gelukje voor hun. En dan hadden wij twee, drie keer dat hij er net niet in ging. En dan uh, ga je eigenlijk uh, heel snel de bietenbrug op. En dan zakte de je denk ik ook gewoon een beetje in de schoenen. En op een gegeven moment kijk je tegen een 7-1 achterstand aan... En dan, uh, ja, we werken keihard om terug te komen, maar je ziet gewoon dat het dan eigenlijk al veel, te, het is al gelopen. Ja, wat geloofden jullie er nog in na die uh, twee periodes, zes doelpunten achter? Ja, ik geef niet zomaar op, hoor. Dat, uh, weet je, we hebben ook in het verleden wel eens laten zien dat we van grote achterstanden terug kunnen komen. Het blijft vrouwenpolo en daar uh, kunnen rare dingen in gebeuren. Maar, uh, ja, het, uh, je, je werkt zo hard op een gegeven moment om dan terug te komen, dan kom je dichterbij. Maar dan zie je dat hun de hele bank nog hebben zitten, omdat ze... Uh, non-stop door kunnen wisselen, omdat we al veel te snel die voorsprong aan hun hebben gegeven. En dan uh, zie je dat je het gewoon niet uh, trekt. Ja, hoe is het mogelijk dat je in aanvallend opzicht zo onmachtig bent? Eén doelpunt maar uh, in de eerste twee parten. Ja, bizar. Echt, uh, ja, we, we kwamen er niet doorheen. Uh, hun speelde een hele harde press waardoor we vanaf ver uh, moesten schieten. Nou, dat lukte niet. Uh, de Force had het ook heel zwaar uh, aan het begin. En ja, dan kom je er gewoon niet doorheen. Normaal kunnen jullie wel goed tegen ze spelen. Ik bedoel, je verliest wel eens meer, maar niet op deze manier. Nee, ja, dit was gewoon niet goed. Simpel zat. Uh, ik weet ook niet... Uh, er werd net ook al gevraagd, ja, hoe komt het? Ja, geen idee. Dat is nu, uh, denk ik, te vroeg uh, om, om voor mezelf ook een beetje te relativeren. Hoe komt het? Maar het was gewoon niet goed. Uh, we, kwa ja, we kwamen er echt niet doorheen. En wat uh, concludeer je nou uit dit hele toernooi? Ja, WK mislukt. We komen voor medaille en uh, die haal je niet. Zo hard is het? Ja, zeker zo hard is het. En nu? Ja, vanavond uh, niks, nu niks. Uh, ja. de, de teleurstelling, uh, ja, voelen en dan verder. Ja. Ja, je, hebt, je hebt het even moeilijk hè, nu. Ja, je komt hier gewoon voor medaille. En als je het gevoel hebt dat het echt mogelijk is... dan uh, ja, is dit niet de manier waarop je uit het toernooi wil gaan. Nou, sterk te maken. Dank je <laughs> Bob, gaat het wel weer met je jongen? Ja, met mij wel. Ja, nee, met, ja ik, ik hoorde je echt, hoor echt zo maar, zeggen van... Ze, ja, ze, ze werd... Ja, ze, ze was verdrietig en ik hoorde jou ook een beetje wegzakken. Ja, ze werd heel emotioneel. Ze, ja. was, ze, ze, ze was inderdaad... Uh, ja, ze werd heel emotioneel... omdat het gaandeweg het gesprek een beetje begon door te dringen... had ik het idee van... Uh, ja, dat het echt uh, over en uit is... Uh qua dit toernooi, terwijl ze zich er heel veel hadden, van hadden voorgesteld. Dus uh, ja, ik kan me best voorstellen dat het even uh, moeilijk is. En voor alle duidelijkheid, ploeg is van ver gekomen, krijgt opeens weer aansluiting. gaat opeens uh, laatst op het toernooi ook een aantal hele belangrijke wedstrijden winnen. Pak China, toch ook niet zomaar iets. Met andere woorden, het is toch wel weer een stap die uiteindelijk moet leiden naar iets moois in 2016. Ze zitten toch weer in een opbouwperiode. Ja, maar er moet wel een keer resultaat geboekt gaan worden. Want het is al een aantal toernooien achter elkaar nu. Dat het toch steeds in een vroegtijdig stadium misgaat. Het EK vorig jaar in eigen land. Hè? Prachtige uh -huh. sfeer. zelden gezien bij het waterpolo. Maar de ploeg liet het afweten. Het Olympisch kwalificatietoernooi ook heel teleurstellend. Goed gespeeld in de groepsfase. Maar de wedstrijd waar het echt om ging tegen Italië, die werd verloren. En nu toch ook weer een kwartfinale weliswaar tegen een goede tegenstander. Want dat is Hongarije natuurlijk gewoon. Dat is een echt waterpololand. Maar uh, toch ook weer aan het kortste eind getrokken. En dat begint wel het verhaal van deze ploeg te worden zo langzamerhand. Oké, okay, we zullen het volgen. Um, voordat je naar het waterpolostadion ging, was je bij de avondsessie van het zwemmen. Uh, zo we eerst even luisteren naar het verhaal van Sebastian Verschuren. Want het is niet altijd makkelijk als je als zwemmer goed bent in twee afstanden. Verschuren is medaillekandidaat op de 100 meter vrije slag. En vandaag probeerde hij zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrij. Ook een afstand die je in een warm hart toedraagt. Het leidt soms tot lastige dilemma's, zoals vandaag. U hoort een reportage van Edwin Cornelis. Strijd met Nathan Edwin om de overwinning. En Verschuren komt heel dichtbij een bronzen medaille. Maar die gaat hij net niet halen. Dat is zoals we in Nederland Sebastian Verschuren hebben leren kennen afgelopen zomer in Londen. Zo dicht bij het podium op de 100 meter vrij. Wat een sensatie. De zoveelste in dit bad. En Verschuren wordt meer dan verdienstelijk vijfde. Maar het gat met het podium was maar 80ste van een seconde. Nou, verdienstelijk is misschien niet eens het goede woord. Uitstekend, voortreffelijk, Sebastiaan Verschuren. In Barcelona begint hij zijn WK met de 200 meter vrij. Derde tijd in de series, gekwalificeerd voor de halve finales... En uh, ja, Sebastian, hoe zie jij eigenlijk die 200 meter vrij? Wat voor plek neemt dat in in jouw programma? Ja, heel veel. Uh, het is gewoon, ik bekijk het echt per race. En 200 meter is gewoon als eerste. Dus ik, uh, ik heb stap 1 heb ik gedaan. En uh, de, of tenminste, de hoorde 1 heb ik genomen. Dat is de halve finale halen. En uh, nu is het zaak om uh, tot de finale te komen en daar heel hard te zwemmen. En vanaf dan uh, ben ik weer 100 meter zwemmer. Want het leek er eigenlijk gaandeweg de jaren op dat je steeds meer je aandacht ging verleggen, ook naar die 100 meter, hè? Ja, ja, dat wordt veel, veel gedacht, maar uh, ik ben 102-onder zwemmer en uh, dat uh, ga ik ook nog de hele tijd zo houden. Een belangrijk nummer dus, Sebastian van Hij pakte zelfs een keer het brons tijdens het EK in 2010. Maar de afgelopen toernooien waren niet heel succesvol. Werd hij in de halve finale uitgeschakeld. En dat leidde dan weer tot kritiek van de, bijvoorbeeld onze huisanalist Johan Kenkhuis. Op het toernooi zelf gaat hij puzzelen van hoe ga ik hem zwemmen. En dat moet je eigenlijk al ver van tevoren moet je dat klaar hebben. En wat mij betreft heeft hij vanmiddag nog echt één kans om, nu dus, om zijn, zijn raceplan wel ja. uit te voeren. En, en uh, ja, dat zal... Uh, dat zal uh, Blijken of hij geschikt is voor deze afstand. of ja, Een beetje moeizame verhouding dus tussen Sebastiaan Verschuren en de halve finales 200 vrij. Trainer Martin Truijens. Ja, ik denk dat hij zich in Londen echt misrekende. Uh, niet om dat goed te praten, maar ik denk dat dat uh, niet de afspiegeling was van wat er maximaal mogelijk was. Werd ook een negende op een paar honderd. Dat was gewoon heel dom. Uh, in Shanghai was gewoon een halve finale echt een slechte race. Het jaar daarvoor won die medaille. Dus ja, vanavond moet hij laten zien dat hij die uh, race kan doorbreken. Gezwollen muziek. Één voor één worden ze opgeroepen, de zwemmers. De meeste applaus natuurlijk voor Ryan Lochte. En als Sebastian Verschuren opkomt, een strak gezicht en geen reactie naar het publiek. Hij is op een missie. Een missie die uiteindelijk eindigt in verwarring. Want. En wat is die 147-31 waard? Nou, dat is uh, het volgende. Een swim-off. Want hij heeft dezelfde tijd gezwommen als Cameron McAvoy. Dus gaat er een strijd volgen tussen de Australiër en de Nederlander... voor een plek in de finale. Sebastian Verschuren komt uit het water. Dendert langs de journalisten. Op zoek naar zijn coach. Later geeft hij toe. Er is verwarring op dat moment. Ja, dat was wel even verwarring. Ja. Ja, ik heb nog nooit uh, een swim-off uh, hoeven doen. Uh, en... Uh, ja, dat is, het is heel gek om dan je, je, je dezelfde tijd te zien en dan, en dan inderdaad ook nog twee, als, twee keer als achtste, twee personen als achtste. Uh, wat betekent dat je dan inderdaad de swim-off moet doen om in de finale te komen. En ik had de keuze, uh, tenminste ik had, ik had drie opties: uh, of morgenochtend de, de swim-off zwemmen uh, voor dus de finale van die middag, of nu, uh, zeg maar een kwartier na je race, uh, of niet. En, uh, ik was er vrij snel uit dat ik het nu sowieso niet ging doen. Uh, ja, daar wordt niemand vrolijk van. als ik, uh, Je bent helemaal verzuurd, uh, dan kom je eruit en een kwartier later moet je weer. Morgen uh, uh, optie was ik eigenlijk ook vrij snel uit. Uh, twee keer 200 meter zwemmen met het oog op, uh, op, de, op de 100 meter vrij de dag erna. Uh, vond ik ook niet handig. Ja, dus dan blijft optie 3 over en dat is uh, het niet doen. En wat gebeurt er dan als het tot een treffer komt tussen trainer Martin Truijens en pupil Sebastiaan Verschuren? Ja, weet je, um, we weten allebei uh, dat die paar honderdste die nodig waren erin zaten. Maar die zullen er bij die Australiër ongetwijfeld ook in hebben gezeten. Als je de race bekijkt, dan haalt Sebastien de jongen eigenlijk de laatste vijf meter een beetje in. Dus dat zou op zich in je voordeel spreken. Maar ja, nogmaals, uh, ik vind dat je dan echt, dat moet ik niet beslissen als trainer... Dat moet hij als sporter beslissen. En hij voelt echt het beste um, wat verstandig is met het oog op de 100 en alles wat komen gaat. Ja, ik, ik heb zoveel snelheid. Ik denk dat ik die 100 meter echt heel hard kan zwemmen. En uh, als ik moet kiezen tussen 100 en 200, ja, dan kies ik toch voor 100 meter. Kan je aangeven wat een belasting zo'n extra 200 meter voor jou zou zijn? Hoezeer je het gaat voelen? Nou ja, een beetje hetzelfde als wat vandaag was. Uh, vanmorgen ben ik echt wel heel diep gegaan. Uh, mede ook doordat ik de eerste 100 gewoon te hard ging. Uh, waardoor ik die 200 echt wel uh, een klap kreeg. Um, dat voel ik nu, uh, of tenminste, dat voelde ik nu in mijn race gewoon nog steeds. En uh, ik wil het uh, vrij wil ik gewoon een compleet gewoon aan de Stad staan. Het lijkt wel of er een soort van vloek op rust heeft. Die 200 meter vrij, twee keer in de, uh, de halve finale gestrand en dan nu dit? Ja, ik heb nu wel alles meegemaakt. Uh, maar een vloek, daar gaan we er niet van maken. Want uh, nee, ik heb volgend jaar uh, EK Berlijn, 200 vrij en dan uh, ga ik gewoon in Hartsam. Ja Bob, uh, kan je de keuze van verschuren begrijpen om die zwem of uh, niet te zwemmen? Ja, op zich wel. Hij heeft het zelf denk ik redelijk goed uitgelegd. Hij is toch uh, steeds meer. Uh, hij, vindt, hij vindt die 100 eigenlijk steeds uh, belangrijker dan die 200. Dat was vroeger omgekeerd. Maar de laatste jaren heeft hij steeds zijn beste resultaten op die 100 meter vrije slag geboekt. En dat is natuurlijk ook uh, ja, het koningsnummer. Hè. Zoals dat altijd genoemd wordt. Het meest prestigieuze nummer in het zwemmen. Dat zal ook wel een beetje meespelen. En hij gaat nu dus voor die 100 meter vrije slag. De series daarvan zijn woensdagochtend al. En uh, ja, misschien als dat een dagje of uh, twee dagen later zou zijn geweest... dat hij hem wel gezwommen had, maar nu zit het wel erg dicht op elkaar. En uh, ik kan het me wel voorstellen dat hij zo zegt van uh, laat maar even zitten. Ja, dan even over de andere prestaties van de Nederlanders. Uh, geen uh, een weet uh, een finale plaats te behalen. Wat vond je van de prestatie bijvoorbeeld van de Bastiaan Leijs? Hè? Ja, ik vond toch dat hij eigenlijk best goed zwom. Hij zwom op de 100 meter rugslag, halve finale, een tijd van 53-92. Daarmee zat hij 600ste boven zijn persoonlijk record. Daar kun je dus niet heel veel van zeggen. Het had misschien ietsje harder gemoet. Ja, en als het ietsje harder was gegaan, had hij ook wel in die finale gestaan trouwens. Want het verschil met de nummer 8, die uiteraard wel doorgaat naar de finale, was maar 1100 ste Dus zoveel scheelde dat niet. En voor Leijssen was het eigenlijk de eerste keer dat hij überhaupt de series doorkwam in een uh, groot uh, titeltoernooi. Dat was hem uh, in de voorgaande jaren niet gelukt, en nu dus wel. Dus hij is op zich een stapje verder gekomen. en uh, ja, hij, uh, hij is nog jong, dus hij kan nog wel wat stappen zetten, uh, denk ik, de volgende jaren. Ja, dan 100 meter schoolslag. Daar ging de aandacht uh, niet uit naar Monique Nijhuis, maar naar een andere zwemster. Monique Nijhuis besefte dat ze zwemhistorie had gezien. Ja, dat was wel uh, heel indrukwekkend. <laughs> oh, ja, ja, dat is uh, ja, heel knap dame uit Litouw die wereldrecord zwemt. En in de series ook een voor een kampioenschapsrecord. Ja. Ja, ja, het is gewoon een uitzonderlijk talent natuurlijk. Uh, hoe, hoe veel zij vooruit gaat, dat is echt uh, niet normaal natuurlijk. Maar uh, ja, geweldig. Heel knap. Ja, een wereldrecord van dichtbij meemaken. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren, Bob? Blijven ze, blijven ze wel drijven morgen? Uh, mor <laughs> nou, dat hoop ik wel. Maar uh, nee, we krijgen, morgenochtend uh, krijgen we één Nederlandse in het water. Dat is uh, Femke Heemskerk in de uh, series van de 200 meter Vrije Slag. En uh, ja, Heemskerk uh, heeft de vorm wel redelijk te pakken volgens mij. Hij, uh, maakte een goede indruk op de estafette. En nu was dat natuurlijk 100 meter, 4 keer 100 meter. 200 meter is toch een andere afstand. Maar uh, Heemskerk uh, die uh, staat er wel wat beter voor denk ik dan uh, in het Olympische jaar. Toen ze in uh, Marseille eigenlijk over de kling gejaagd is. Veel te hard getraind. Dus ook uh, niet echt uh, gelukkig meer was op de plaats. Dat is nu heel anders getraind in Eindhoven bij Marcel Bouda. En uh, ja ze heeft het naar de zin daar. En uh, ja ik denk dat we best wat van haar mogen verwachten. Bovendien die 200 meter vrije slag er ontbreken. Wat uh, mensen dus uh, ik, ik geef haar best een kans om heel ver te komen op die afstand. Heel goed. We horen je morgen weer. Dank je. Doch je links. miskenbaar geluid van Sting. Toen nog met de police, every breath you take. En als ik aan Sting denk, denk ik toch altijd nog aan het merkwaardige concert... wat hij ooit in Italië gaf op de dag van 9-11. Het concert moest doorgaan. En er ging nog meer door. PSV speelde die avond Champions League voetbal in Frankrijk. Misschien is dat eigenlijk wel het bruggetje wat ik wil maken. Want PSV begint morgenavond aan de lange weg... die naar de poelfase van de Champions League kan leiden. Twee kwalificatierondes moeten de jonge ploeg van Philip Cocu overleven. In de eerste ronde is Zulte Waregem de tegenstander. De Belgische club heeft een veel lagere begroting dan PSV... Zult de waardiger moeten doen met 9 miljoen euro... PSV met 60 miljoen. Maar voor Koku, voor mij wel, maakt het niet zo'n verschil. Het is meer een, een, een club, denk ik, die nog niet heel erg bekend is. Maar die geweldig gepresteerd heeft vorig jaar. Met een goed team, goed elftal. Uh, waar een aantal individuele spelers in zitten die, uh, die het verschil kunnen maken. Maar vooral waar hun kracht ligt is uh, dat ze echt als een eenheid op het veld staan. Elkaar goed aanvullen... Automatisme uh, zie je heel, heel goed terug in het helftal. Met, met die paar spelers die, die zeer creatief zijn. Aanvallend hebben ze, een, hebben ze toch een aantal uh, gevaarlijke spelers lopen... Uh, die het verschil kunnen maken. Uh, dus het is echt een tegenstander die we ze, echt niet mogen onderschatten. Waar liggen je kansen? Nou, het is ook wel een, uh, een voetballende ploeg. Een aantal spelers die ze, uh, heel aanvallend denken... Nou ja, daar ligt dan meteen ook weer de mogelijkheid. Uh, een voetballer in de ploeg tegen, dat houdt vaak in dat je zelf ook aan het voetballen kan komen. Nou, ik denk dat dat ook onze kwaliteit is. Uh, we zullen alleen uh, heel erg attent uh, moeten zijn uh, uh, op hun uh, ja, creatieve, gevaarlijke, snelle aanvallers. Ja, je bent net begonnen. Jonge, onbevangen ploeg. Toch wel nieuw elan. Kun je uitleggen waar jouw ploeg... Uh nog kwetsbaar in is? Waar je, waar je vooral morgen bij zo'n eerste test... toch een beetje echt op moet gaan letten? Nou, het, voor een jonge groep is het... Uh, hetgeen wat we met z'n allen moeten bewaken... is het, het sowieso in het algemeen het presteren over langere termijn. Hè, langere periodes waarin je veel wedstrijden speelt. Ja, dan heb je een wedstrijd zoals uh, morgen... waar heel veel uh, druk en er en zijn speciale wedstrijden. Daar is iedereen... Uh, uh, super gemotiveerd voor. En dan heb je drie dagen later krijg je weer een wedstrijd en dat gaat zomaar door. Dus dat, dat heb je met een jonge groep moet je dat uh, goed in de gaten houden dat je af en toe kun je daar wel eens een knikje in krijgen. Uh, soms kun je ook overenthousiast zijn ja, als als uh, als jeugdige Dus we zullen moeten bewaken dat we goed vanuit onze organisatie blijven spelen en, en de manier van spelen dat we die blijven bewaken. De hele wedstrijd. Dat kan soms in uren goed gaan, maar dan moet je de hele wedstrijd uh, uh, bewaken met z'n allen. Als we dat kunnen doen, dan uh, ja, denk ik, heb ik heel veel vertrouwen in, uh, in de kwaliteiten die wij in huis hebben. Nog één vraag over Park. Is dat rond? Uh, waarom haal je hem? Uh, nee, dat, dat is nog niet uh, rond. Uh, hij is wel hier geweest, ik heb hem gesproken. Hij is ook gekeurd. Uh, alleen de club is nog bezig met, uh, met zijn club. Die zijn in gesprek, dus we hopen daar op, op korte uh, termijn... Ja, meer de, duidelijkheid over te kunnen geven. Kun je aangeven waarom je iemand als park erbij wil hebben? Nou, het is natuurlijk een speler die, uh, die de nodige ervaring uh, in huis heeft. Hij heeft uh, bij ons gespeeld, kent de club. Uh, heeft uh, een groot aantal jaren bij Manchester United gespeeld. Uh, dus uh, als je die ervaring uh, vergelijkt met een aantal andere... Spelers bij ons die voorin lopen, die, die wel heel talentvol zijn... maar ook gebaat kunnen zijn bij een speler die al wat langer in de top meeloopt. En het is een veelzijdige speler. Goed, dus vind ik ook u een gesprek met Joep Schreuder. Um, ik ga een beetje vooruit plinken. Dat doe ik met collega Andy Houtkamp, die morgen voor ons in het stadion uh, zit. Andy, we gaan een PSV zien dat totaal verschilt van het PSV... dat we kennen van vorig seizoen. Uh, is dat een voor of een nadeel? Ja, dat, dat zullen we morgen zien. Ik heb ze zien spelen tegen Veenabadje. En toen was ik aangenaam verrast. Met name die jonge jongens. En ik verwacht heel erg veel. Ik heb die jongen heel toevallig vorig jaar... een keer mogen ontmoeten in Manchester... bij Manchester City. Die Ray Kiek, jongen uit de feyenoord -jeugd. Dat bevalt me goed. Dat is een goede prater. Dat is een, een persoonlijkheid. En een hele goede voetballer. En met Bruma achterin. Dat was toch waar men het vorig jaar over had. Hè. Die verdediging van PSV. Dat was allemaal maar niks. En uh, met Marcelo en de Rijk en uh, zoveel fouten. En daar ging het allemaal mis. Ik ben benieuwd. Ja, ze zijn heel erg jong. Maar wat die twee jongens daar achterin uh, kunnen waarmaken. Ja, hoe groot zal die druk worden op de jonge selectie? Want het wordt een, een merkwaardige week. Hè? Uh, morgen thuis tegen Zulte Waardeghem. Dan aanstaande zaterdag niet echt lekker Den Haag uit ja, daaruit, voor de competitie. Ja. Ja. En vervolgens uh, weer naar Zulte Waardeghem. Het is meteen een week van uh, waar staat deze ploeg? Heb je ja. enig idee waar die ploeg staat? Geen idee, maar Jack, ik heb afgelopen zaterdag AZ gezien... daar had ik ook geen idee van hoe uh, dat zonder toch de, de sterkhouders... Uh, Maher en Altidore, hoe dat uh, zich zou houden. En dat deed het uh, uitstekend. En ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen... best een goed gevoel over uh, PSV. Ik denk dat uh, PSV, uh, ondanks die jonge ploeg... met wat uh, ja, ervaring, met Stijn Schaars erbij, bijvoorbeeld uh, Wijnaldum... daar heb ik toch wel goed, uh, goede hoop op dat die jongen uh, dit jaar wel klaar kan maken. Uh, misschien wordt hij wel aanvoerder gemaakt morgen. Uh, ik denk dat PSV een hele aardige ploeg heeft. Het enige wat inderdaad uh, van belang is... hoe kunnen ze met die druk omgaan? Maar ik denk met ervaren jongens als Koku uh, en Faber... Uh, uh, in de nek, zeg maar, dat dat uh, wel goed zit. Ja, maar met ervaring op de bank. Je zal het in het veld moeten doen tegen een ploeg... waar Precies. we eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van weten. Die dus tien minuten na kampioen van België werd... Ja. Uh, want uh, Zultenwarengeam heeft er ongelooflijk dichtbij gezeten. Wat weten we? We weten dat het een hele lage begroting heeft. Dat het niet in eigen stadion mag spelen. Of wat weten we nog meer? Ja, ze spelen in Brussel, in het stadion van Anderlecht, notabene. Uh, de ploeg uh, die... Bijna geen kampioen werd door Zultenwaregem. Nou, ze hebben afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van Liersen. Moeizaam, dat wel. Uh, team van Frankie Dury. Uh, de trainer die Zulte ook uh, groot heeft gemaakt uh, in de jaren 80 toen het, uh, of 90. Toen het een uh, uh, uh, fusieclub uh, werd, maar daarover uh, straks meer. Ja, ze hebben ook wat aardige leuke jongens waarbij een opvallende jongen is. Uh, het broertje uh, van de Chelsea-speler. Uh, uh, van Hazard. Van Hazard, ja. het broertje van Eden, dat is een groot uh, talent hoor. Dat is een hele goede voetballer. Die is overigens nog uh, in het bezit hè, van Chelsea, is weer, weer ja. uitgeleend. Hè? Ja, en hij kon naar heel veel clubs, zoals Genk en Anderleg. Die uh, hebben echt aan hem getrokken. Maar uh, ja, uh, deze Hazard, die afgelopen weekend bijvoorbeeld scoorde en uh, ook een assist gaf, uh, dat is een hele goeie. En die spits, Habibou, uh, dat is ook een hele prettige voetballer, hoor. Dat zijn toch mensen waar je voor moet uitkijken. Dit is geen walk-over. Laten uh, we dat wel. Uh... Wat is het voor een ploeg? Uh, gaan ze de, vanuit de verdediging... of spelen ze voor Stoppertje met Habibou? Uh, nee, het is wel een, een voetballende ploeg, zoals dat zo mooi heet. Uh, ze zullen echt komen om... om om te voetballen, zoals uh, uh, Frenkie Dury dat uh, zelf zegt. Uh, uh, Hazard is een beetje een jongen met een vrije rol. En die uh, Habibou die staat dan uh, in de spits. En daar heb je uh, een aantal hele aardige voetballers omheen lopen. Uh, we kennen bijvoorbeeld Davy de Vauw. Dat is toch altijd een aardige voetballer geweest? Ja, dat ben hey, Roda. Roda. Ja. ja, uitstekende voetballer. Uh, Conte, uh, Leijen. Leijen is een goede voetballer. Daar moet je ook wel op letten. En een uh, goede keeper, Bosuut. Dus ja, dit is een uh, hele aardige voetballende ploeg... waar PSV niet zomaar van gewonnen heeft. Nee, wat verwacht jij? Hoe gaat PSV spelen? Normaal gesproken in eigen huis ja. uh, gewoon uh, vol op de aanval. Daar ligt eigenlijk, lijkt het ook de kracht. En je hebt nu ook verdedigers die eventueel met ruimte in de rug kunnen spelen Want Bruma en Rikik, uh, en, en en ook Willems. En ook die nieuwe jongen, die rechtsback, uh, die Ajax, die heeft natuurlijk ook uh, de mogelijkheid om op snelheid wat te compenseren. Maar zal Cocu dat durven? Ik, ik denk dat hij zo gaat spelen achterin. Ik denk, ja, maar ook dat hij dat vanaf de middellijn gaat spelen. Dus dat ja, die... dat hangt natuurlijk ook een beetje van zult af. We gaan die eerste kat uit de boom kijken. Maar ik denk dat, er, dat PSV best wel aanvallend zal en wil gaan spelen. En misschien ook wel moet gaan spelen. Maar het, het aardige is, met dit PSV, je kunt heel veel namen invullen. De opstelling staat niet vast. Niet eens de keeper, zoet of titon. Ja, men gaat van zoet uit, ja. Ja, dat verwacht ik ook. Maar uh, wie speelt er op het middenveld? Is dat Hilje Mark? Speelt Toijfonen? Uh, Schaars, Maher? Uh, voorin? Wijnaldum vanaf rechts? Matafs in de spits? Of toch Locadia? De Pai heb je vanaf de linkerkant? Uh, die Pakali die heb je nog. Die, ja, uh, leuke speler. Uh, ja, hele leuke voetballer. Er zijn dus heel veel mogelijkheden. En dat is op dit moment uh, misschien wel de kracht, maar ook de zwakte van PSV. Dat het, uh, je hebt geen echte uitblinkers erin zit op dit moment. Nee, maar Koukou maakt een hele evenwichtige uh, indruk tot nu toe. Uh, is hij natuurlijk als speler ook geweest. En lijkt in staat om in ieder geval met dit jonge team... Uh, gewoon lekker te gaan varen. En zo nu en dan zal hij heus wel een keer geen ijsschotjes opklappen. klappen. laten nou, we hopen dat het niet in de eerste week is. Ik wou net zeggen, als dat deze week gebeurt... Uh, dan, dan heb je echt een probleem. Want uh, ze hebben natuurlijk de, de doelstellingen bijgesteld. Uh, uh, het grote Champions League-verhaal wat PSV altijd riep... van we moeten verkomen in de Champions League. Dat is nu toch wel... een beetje gedoofd. En, nou, en laat het, ze eerst de Champions League een keer gaan halen weer. Hè? Precies. En, en ook zoals vorig jaar... PSV moest en zou kampioen worden. Ook dat uh, wordt al lang niet meer geroepen... in Eindhoven. En daarom denk ik dat dit team... wel eens uh, heel verrassend dit jaar uit de bus kan komen. Ja, en ze hebben geen parkeerplaats meer... maar wel bijna een park, hè? Ja, ja hij... hij uh, uh, ja, hij uh, moet nog wat geld hebben, geloof ik. Ja. <laughs> wat meer geld. Hij moet meer in de parkeer <laughs> ja, <laughs> ja, dat uh, zal nog wat worden. Maar ja, het zou natuurlijk, uh, zeker met zo'n jonge ploeg... een ervaren uh, jongen als Parker bij... Uh, goed Nederlands sprekend, uh, daar heb je wat aan. Nee, ja, is een goede voetballer. Ik denk ja, dat het ook een goede versterking zou zijn voor deze ja, ploeg. Ja, dat denk ik ook.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 vrienden mee, maar als ik zeg dat you're not the only one van Jamie Cullum, aardige muziek is maar mij niet raakt, dan ben ik dat ook kwijt. Um, zulte PSV, dat is uh, de clash die deze week geplaatst plaatsvinden. In eerste instantie allemaal in Eindhoven, en volgende week dan in België, niet uh, op eigen veld, maar het gaat allemaal gebeuren op het uh, terrein in het stadion van uh, Anderlecht. Morgenavond uh, bij de Lijn, maar ook op televisie live te zien. Frank Wielaert, die neemt ons een beetje mee naar Waardegem, want we weten eigenlijk zo weinig van Zulten. Het eerste feit is snel geleerd. Iedere keer als je Zulte Waregem zegt, word je vriendelijk toegelachen. Iedereen in België kent de club namelijk als SCV. Trainer Frankie Dury verklaart. Het is eigenlijk een fusieclub van zulte VV en SV Waregem. En vandaag praten we inderdaad over, over SCV Zulte Waregem. Maar als je het korter wil houden, laat ons maar praten dan over SCV. Franky Dury is al sinds jaar en dag trainercoach van SCV. Maar oorspronkelijk trainer van Zultse, een derde klasser. Het is een fusieclub uit een kleine club, Zultse. Die, maar die een club die op zijn, ja, op zijn einde zat. Ik bedoel financieel, ook qua supportersaantal was dat niet zo groot. En dat is een buurgemeente van, van Waregem. En SV Waregem is een grote club. Het is een club die toch Europees voetbal heeft gespeeld. Dus tijdens halve finale... Ja zeg maar tegen AC Milan, maar dat er hier nog veel naar met vierheid wordt naar verwezen. Maar die toen een beetje in, uh, ja, in verval zat. En, uh, en ik denk dat dat, een, ja, dat de een de andere nodig had. En ik denk dat dat een goede fusie geweest is. De UEFA Cup en AC Milan, we spreken over het jaar 1985. Warichem strandde in de halve finale tegen de eerste FC Kulm. De fusie is van 2001. Waregem, West-Vlaanderen, fuseert met Zultse, Oost-Vlaanderen. Dat is VVV-vragen om te fuseren met Rode JC. Oorlog dus. Maar niet bij SCV. Ja, het is goed geweest. In die zin dat we eigenlijk... Uh, uh, ik herinner mij, uh, wij speelden met Zultse... speelden wij uh, de eindronde om naar tweede klasse te gaan. En Ik, ik zei tegen mijn voorzitter, kom aan, on, laat ons doorgaan. Dan kunnen we al onmiddellijk met de fusieploeg in tweede klasse beginnen. Mijn voorzitter demperde een beetje mijn enthousiasme... en zegt laat ons beginnen in derde klasse met de fusieploeg. En laat ons rustig uh, bouwen. Uh, fusie is niet uh, gemakkelijk. Uh, in het begin waren er inderdaad wat kleine problemen. Rood, wit, geel, groen. Ja, dan heb je wat problemen naar die kleuren toe. Maar dit is misschien wel normaal. De, de ingesteldheid van iedere supporter... Was, uh, Frankie Dury is een wat wij noemen goedgebekte trainer. En hij vertelt honderd uit over de fusie. SCV speelt in het groen, van Zultzen, thuis. En heeft rood, van Waregem, als uitenu. SCV wordt meteen kampioen in de derde klasse... ...en stoomt rap door. Ja, we waren kampioen en toen, toen speelden we in tweede klasse. En mijn voorzitter zei opnieuw... ...laat ons wat bouwen nu in tweede klasse... ...maar we spelen onmiddellijk de eindronde. En het jaar nadien hebben we heel verjongd. Hebben we gezegd, oké, okay, laat ons bouwen nu aan een, aan een team... ...die stilaan klaar geraakt voor, voor de eerste klasse. En met een heel jong team pas vijfde gespeeld. Maar de ontevredenheid was hier groot. En we hebben toen ja, drie zeg maar, certitudes binnengehaald en ik denk dat we kampioenen speelden. Als ik goed nadenk, met 13 punten voorsprong. En dan zijn we naar de eerste klasse gegaan. Weer hetzelfde verhaal. Laat ons zien waar dat we uitkomen. Amper vier miljoen euro budget. En ja, wij wonnen de beker van België. Hadden onderwijl standaard daar in Club Brugge geklopt. En wonnen de finale van de beker van België. Ja, en dan zit je een jaar nadien in een Europees verhaal waar we uiteindelijk in uw land Ajax ontmoet hebben. Het gaat over het seizoen 2006-2007. Ajax zou in Waregem trouwens met 3-0 winnen in de groepsfase. En SCV werd veertiende in de eerste klasse. Frankie Durie is de Foppe de Haan van SCV. En dat is geen toevallige en zeer correcte vergelijking. Ik ken Foppe de Haan zeer goed. Ik, die man heeft jaren gewerkt in het Abel-Lenstra stadion van Heerenveen. Dus ik ken dat heel goed. Ik ben bij Foppe de Haan trouwens nog op... Ik op stage geweest. Ik heb daar nog drie dagen gebleven. Ik vind het een geweldig compliment. Want ik vind Foppen, de gaan Fop een ja, grote persoonlijkheid toch wel in Nederland. De RIE en SCV zijn dus samen een succesformule. Vorig jaar tweede geworden op één goal na kampioen tegen Anderlecht. Met een vrije trap, via de muur van richting veranderd, valt een droom in duigen. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ik denk pas dat ze ons echt serieus gaan nemen zijn... Uh... Toen we in de playoff 1 eigenlijk nog altijd de uh, tweede stonden. Ik denk vier wedstrijden op het einde. En dan pas hebben ze echt uh, rekening met ons bijna Voor de rest uh, was het veel te waar, Maar het ploegje dat wel ergens een steek zou laten vallen. Maar uh, ja, ze zien maar dat we tot de laatste speeldag uh, hebben mogen meespelen voor de, voor de kampioenstitel. Maar Waarom houdt niemand rekening met jullie? <laughs> ja, Omdat je toch in België ook uh, uh, misschien wel de vijf grote clubs hebt. En, uh, dan moet er altijd nog een zesde erbij komen in de playoff 1 te, te spelen. En uh, er zijn zoveel ploegen die daar kans op hebben. En ja, oké, okay, daarom misschien dat we met sulte eh, niet zoveel rekening houden. Ook als je gewoon de infrastructuur hier ziet, stadium, budget ziet. Uh, ja, dan lijkt dat misschien wel ergens logisch. Herkent u de stem van Davy de Vauw, ex-Sparta en Rode SC? Hoe is het eigenlijk met Davy de Vauw? Goh. Uh, heel goed eigenlijk. Uh, zowel op alle gebieden. Vorig jaar of uh, vorig seizoen eigenlijk uh, ja, een fantastisch seizoen meegemaakt met Zulte werchem Waar we uiteindelijk uh, tweede werden in de competitie. Dus uh, nee... Uh, ik voel me heel prettig en dit jaar moet SCV bevestigen zoals dat in België heet dus weer bij de eerste zes komen en de groepsfase Europa League spelen vindt men in België. Maar wacht even. Ja, maar als we in de groepsfase Europa League spelen, dan betekent dat we verloren hebben tegen PSV. Dus... Daarom, dat vond ik dus apart, dat we daar alvast hier hè, vanuit gingen. Ja, ja. ja, maar goed, dat is een beetje misschien weer typisch België. Nou ja, laten we maar lekker de underdog zijn en dergelijke. Het is allemaal prima zo. Maar uh, oké, okay, hoe het ook draait of keert, PSV heeft gewoon. Uh... Ik denk vier, vijf keer het budget van ons. Ik weet niet hoeveel het is. Maar uh, ja, de club is gewoon veel groter En uh, die zijn, ieder jaar uh, spelen die wel Europees voetbal of Champions League niveau. Voor ons zijn het de eerste stappen op dat gebied. Uh, vooral Champions League niveau. En, uh, hey, uh, daarom is het wel normaal dat we, dat we ons zo benaderen. zal ik Maar, zeggen. maar uh, we gaan uh, proberen te tonen wat we waard zijn. Uh, we gaan laten zien waarom we vorig jaar uh, zo'n mooi seizoen meegemaakt hebben. En uh, we gaan ons proberen te tonen in Nederland en in Europa. OMPSV en, en SCV hebben tenslotte één overeenkomst. Hun geuzennaam. Juist dus. Morgenavond die wedstrijd in Eindhoven tussen PSV en Zotterwaardig. En nog even transfernieuws, omdat we dus hoorden dat het nog niet rond is met Park bij PSV... maar dat men nogal verwoede pogingen doet om dat uiteindelijk te grond te krijgen. Op dit moment is Dirk Boerrichter van Ajax in Glasgow. Praat daar met Celtic, heeft de medische keuring gedeeltelijk al doorstaan... en moet morgen nog een paar laatste tests doen en dan verwacht men de transfer af te ronden. Um, geruchten tussen de 2 en 3 miljoen zou de transfer uiteindelijk opleveren. Tijd voor muziek in de portemonnee van As around the sun, the earth revolving. And the know early May. Just hate knows love's cure. You rest your Tomorrow. But in passing knows no shame nothing for your joy and pain but I'll be loving you always as yes, a day I know I'm living but tomorrow would make me the past but that I mustn't fear for I'll know We love you always. Wonder. Ja, je kan over uh, smaak, valt eigenlijk niet te twisten, maar ja, dit vind ik echt de muziek. We hebben de afgelopen weken de open dagen van de clubs voorbij zien komen... maar ook de scheidsrechters die kijken uit naar het nieuwe seizoen. Ze presenteren zich vandaag. Het wordt een seizoen met enkele vernieuwingen in de arbitrage. Rob Fleur neemt die door met coördinator scheidsrechterzaken Dick van Egmond. Een nieuw seizoen. Er staan nogal wat veranderingen op touw. De vijfde en de zesde man wordt een pilotproject... Okay. En er is iets heel bijzonders. We zijn bezig met een video-arbiter, van Egmond. Scheid baas. Nou ja, dat zijn de ontwikkelingen die iedereen wenst. En uh, als KNVB pakken we daar een actieve rol in. Je ziet dat Uefa al wat verder is met de 65 official. Die werken er al vijf of zes jaar mee. Ja, die hebben goede ervaringen. Uh, je ziet uh, een aantal landen waar uh, de doellijntechnologie wordt toegepast. De FIFA is daar uh, druk mee. Nou, ja, wij willen er ook ervaring mee op doen, dus dat doen we. Is het financieel allemaal haalbaar? Is vijf ton voor twee jaar voldoende? Ja, daar zullen we verstandig mee om moeten gaan, want uh, dingen kosten een hoop geld, dat blijkt. Inzet van mensen kost veel geld, maar uh, het grote doel is natuurlijk om uh, de, de, de wedstrijdarbitrage te verbeteren... en uh, de wedstrijd een eerlijk en sportief verloop te geven, en dat mag ook geld kosten. Binnenkort gaan jullie met mensen van Hawkeye en uh, scheidsrechters uh, en met iedereen om de tafel zitten... Van, om te kijken of het meer dan vijf wedstrijden gaat worden he, met Hawkeye. Wat is het probleem? Ik heb gehoord ze zeggen... het moet steeds verplaatst worden. Je hebt nogal wat mensen nodig. Ja, er is een, op dit moment uh, wordt gebruik gemaakt van een mobiel systeem... Nee. om te voorkomen dat uh, zeg maar alle pilots bij één club zouden plaatsvinden... want dan krijgen we daar natuurlijk opmerkingen ja. over. En terecht, we willen dat uh, op een goede manier uh, uh, uitzetten. Maar dan is het sowieso verstandig dat je dat met uh, alle partijen... die betrokken zijn overlegt en dat je tot een goed afgewogen uh, pilot komt. En hoeveel westen wil je toe dit seizoen? Nou, dat laat ik aan die werkgroep, want die zijn daar met elkaar nog niet uit. Dus uh, daar kan ik nog geen antwoord op geven. En gaan we op termijn ook toe wat nu in het hockey al gebruik is met de videoman. De, dat je bijvoorbeeld twee of drie keer per wedstrijd aan de bel kan rinkelen van... Uh, kijk eens even naar nou wat wel klopt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een systeem. Een videoreferie gaat veel verder dan alleen die doellijnbewaking. Ja. Want dat is heel ja. beperkt natuurlijk. Ja. Dus dat is wel iets waar, uh, ja, waar iedereen het over heeft. Wat iedereen als een soort wondermiddel ziet. En wij willen gaan onderzoeken of dat daadwerkelijk dat wondermiddel is... Of het toepasbaar is binnen het voetbal. En dan moet je dat maar eens gewoon uitproberen. En daar zijn we al een keer mee begonnen. Is het uh, niet heel gemakkelijk om meteen uh, bij alle wedstrijden een vijfde en een zesde man neer te zetten? En Dan ben je van een heleboel uh, ellende op de doellijn al af. En dan kan de, uh, de assistent scheidsrechter zich op buitenspel concentreren. Ja, dat heeft absoluut voordelen. Maar wat we zien is dat uh, die vijfde en zesde official. En niet voor zorgen dat alles foutloos gaat. Er worden minder fouten gemaakt. Er worden minder overtredingen gemaakt. Maar dat is heel moeilijk in kaart te brengen. En als het, uh, wij, wij moeten ook zorgen voor acceptatie. En als we stappen overslaan in dat proces... dan wordt die acceptatie minder goed dan gewenst. Dan blijven mensen beginnen over de fouten die toch gemaakt worden. En de mogelijkheden van, van camera toezicht van een, een videoreferee. Dus uh, het is wel degelijk van belang dat we dat proces zorgvuldig nalopen. Jullie willen minder protesten, hè? Ja, minder protesten is natuurlijk ook een doelstelling. Ja. Ja, en uh, het schiet niet op als we straks met een, een, uh, ja, met een heel proces zitten... waarvan mensen zeggen van ja, had dat nou niet zorgvuldiger gekund? Uh, had het nou niet anders gekund? Uh, de KVB is daar terecht voorzichtig in en zorgvuldig in. En ik denk dat we die tijd die we daarvoor uh, hebben gepland... dat we die ook goed moeten gebruiken. En nog één wijziging komend seizoen. We gaan alleen jonge Belgische schijnzichts zien in de Jupiter League, niet meer in de Eredivisie. Dat is uit een goed overleg met de Belgen naar voren gekomen dat we met name aandacht willen voor het opleidingsaspect. En het aantal wedstrijden in de Jupiler League wordt ook uitgebreid van 8 naar 12 uh, als het gaat om die uitwisseling. En uh, ja, wij hopen daar goed gebruik van te maken. Want die scheidsrechters die naar België worden gestuurd, die zijn er erg enthousiast over. We vinden het heel leuk om daar ervaring op te doen met andere clubs. Andere, andere aanpak van wedstrijdorganisatie. En uh, ja, je ziet ook dat ze er wel wat in hebben als het gaat om uh, de internationale ervaring ook in de rest van Europa. Dus het uh, blijft een toegevoegde waarde. Dus, coördinator scheidsrechter Zaken, Dick van Egmond, over de veranderingen in de arbitrage komend Eredivisie seizoen Een van de scheidsrechters die te maken krijgt met de vernieuwing is Richard Liesveld. Hij ja, had afgelopen zaterdag bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal de beschikking over een vijfde en zesde official. En volgens Liesveld hebben die een meerwaarde. Ja, het voordeel zijn die, uh, die extra paar ogen als scheidsrechter, die uh, die bij een wedstrijd uh, wel eens tekort komt. Is er continu overleg? Nee, niet continu. Uiteraard uh, maak je daarover helder afspraken. En in, uh, in bepaalde situaties kunnen zij van, uh, van grote meerwaarde zijn. Wat is hun taak? Ah, ze, zij kijken of de bal uh, wel of niet over de doellijn is. Aan de andere kant zijn zij voor ons het extra paar ogen aan de linkerkant van het stadsgebied. Omdat wij in onze diagonaal de andere kant uh, bewandelen. Die eigenlijk het meest onbelicht wordt. Zodat uh, de assistent zich puur kan blijven focussen op de, op de buitenspelsituatie. En dan kunnen zij daar eventuele overtredingen waarnemen. Hebben zij ook een functie, maar ik moet zeggen dat ze het hele strafschotgebied moeten bewaken? Nou ja, zij kunnen meekijken uiteraard. En, en nogmaals, elke mening en elke input is, is van groot belang. En zij kunnen, kunnen overal hun visie overgeven. Mogen ook hun visie geven. Want ik ben een scheidsrechter die veel input vraagt en ook dus veel input krijgt. En dan moet ik zelf filteren wat ik ermee doe. Maar jij moet zelf altijd uiteindelijk de beslissing nemen? Ja, ik ben als scheidsrechter natuurlijk eindverantwoordelijke. Nu gaan we weer de competitie in. Ik heb begrepen, vijf wedstrijden uh, is het sowieso dat er met Hawkeye wordt gewerkt... doellijntechniek techniek en met uh, een vijfde en een zesde man. Moet toch gewoon eigenlijk elke week. Daarvoor is er ook de pilot. En uit de pilot zou kunnen blijken dat dat misschien wel elke week zou moeten gaan plaatsvinden. Ja, het kwestie van geld hè, hebben we begrepen. Nou ja, we hebben net kunnen horen dat daar, uh, dat daar over twee jaar vijf tonnen vooruit uh, uitgetrokken wordt. En uh, laten we eerst kijken of het inderdaad in Nederland over, of het werkt... En of, of, of, of het de functie heeft waarvan wij als arbiters denken dat hij dat het ook daadwerkelijk heeft. Normaal is de media kijkt er wel eens anders tegenover als wij als arbiters, Want wij zien wel degelijk het nut ervan in. Dat is Europees al, al gebleken. En, uh, en als dat zo is, dan denk ik dat we dat bij elke wedstrijd moeten ingaan ja, gaan we worden het in gesprek met Rob Fleur. Mijn mening, totale onzin, 65 man. Gewoon een monitor, kijken naar een paar belangrijke momenten en that's it. Veel meer ogen, net zoveel fouten. Het, we zagen het afgelopen zaterdag uh, in de strijd om de kruifschaal. We bellen met schaatser en inlineskater uh, Michel Mulder. Goedenavond Michel. Goedenavond. Gisteravond kwam je, of gisteren moet ik zeggen, kwam je bij een wedstrijd inlineskater in Otterlo ten Val. Uh, ik heb wel eens gehoord van een fotofinish, maar dit was een apart, hè? Ja, dat klopt. Maar het, was, het is zaterdagavond gebeurd. oké. Okay. En uh, inderdaad, ik was, uh, ik had een wedstrijd tegen Ronald. Het ging om, uh, om ja, een jaarlijks terugkeer op het evenement. Chailing, ja, broerde, ja. Ja, ook dat nog. Prima. <laughs> en uh, ja, na de finish stonden een paar fotografen en uh, ja, die gingen wel heel laat aan de kant. En ik dacht een gaatje te zien aan de rechterkant van de fotograaf. Maar de fotograaf die dacht nog even heel snel uh, van de weg uh, te geraken. Maar dat was uh, dat, uh, resulteerde in een uh, frontale botsing. En toen? Uh, ja, ik, ik, ik vloog eigenlijk naar de zijkant uh, achterover en ik heb mijn val uh, proberen op te vangen met mijn pols. En dat is uh, niet helemaal goed afgelopen. Ja, want je hebt je linkerpols gebroken? Ja, klopt. Hij is, uh, het linker spaakbeen is, uh, is helemaal door en ook nog uh, deels uh, versplinterd. Dus uh, ik ben er wel even zoet mee. Ja, want wat betekent het voor je seizoen? Ja, lastig te zeggen. Normaal staat er zes weken voor zo'n breuk. Um, ik word morgen word ik geopereerd Dan komt er een plaat in en, uh, en een paar pennen en dan uh, een paar dagen gips en dan een, vrij snel een spalk en ik hoop. En dat, uh, ik weet niet of dat reëel is, maar over vier weken is het WK inline skaten in België en ik heb stiekem nog de hoop dat ik daar gewoon aan mee kan gaan doen. Je hebt inderdaad stiekem die hoop. Nou ja, laten we, laten we aannemen dat je dat neemt en dat je dat haalt. Wat betekent het voor je schaatsseizoen? Uh, want dan moet je dan ook meteen uh, in één keer door hè? Ja, dat klopt. Daarna ga ik dan vrij snel over op de schaats. Dat is eigenlijk wat ik, het traject wat ik elk jaar uh, neem. In ieder geval de laatste paar jaren. En wat ook uh, heel goed heeft gewerkt. Dus uh, ja, ik ga dat proberen weer te doen. En uh, ik denk dat ik qua training, ja goed, ik zit nu natuurlijk een paar dagen stil. Ik kan niks. Ik heb uh, ik heb er last van. Maar uh, ja, goed, misschien heb ik die paar de rustdagen wel nodig en. Uh, en kan ik daarna gewoon de training weer oppakken. Dus ik zie niet uh, problemen richting de winter. Maar je hebt ook niet op het moment dat je zo'n klap maakt en op de grond ligt en denkt... hé, hey, er is iets niet helemaal goed met mijn pols. Wat gaat er gebeuren de komende maanden? Flits het even door je hoofd? Ja, dat is het eerste wat door mijn hoofd flitst. Vooral het WK dat, uh, dat komt. En nog niet eens zozeer het schaatsseizoen, maar dat komt natuurlijk later dan wel. En ja, Ik keek naar mijn pols en uh, het zag er niet uit. De botten kwamen er niet uit, maar het zat behoorlijk scheef. Dus uh, ja, dat, dat, was wel, uh, dat schoot natuurlijk wel heel snel door mijn hoofd heen. En is het dan, ja, misschien als een oude mannen praten. wel verstandig om in een Olympisch jaar ook weer te gaan inline-skaten? Ja, weet je, ik had ook de trap af kunnen vallen. We hadden hetzelfde kunnen gebeuren. Of, uh, ja, maar er staan heel weinig fotografen hè, aan de onderkant. Van de <laughs> ja, maar goed. Nee, ik begrijp wat je <laughs> nou, bedoelt. Ja, weet je, het is, uh, ik heb het altijd gedaan. Ik ben drie jaar zonder valpartijen doorgekomen. Nu heb ik een valpartij wat eigenlijk nog niet eens mijn schuld was. En, ja. ja, dit soort dingen gebeuren en het kan ook met de, met de, min, met de meest lullige dingen gebeuren. En, uh, het, het, is, uh, het is niet echt welkom, maar ik, uh, ik zie nog geen problemen met, uh, ten aanzien van de winter. Dus uh, laten we gewoon uh, positief blijven en gewoon uh, nog steeds voor de Olympische Spelen gaan. Yes, yes. het is nog een, een behoorlijk traject. Uh, hoe waren de reacties bijvoorbeeld van sponsor en van je trainer, van Geert van Velden? Ja, gewoon balen uh, ja. en uh, proberen. We hebben, ik heb meteen contact uh, gehad met de bondsarts van, uh, van, de, uh, van de Nederlandse schaatsbond. De KNSB en die, uh, die hebben mij vrij snel geholpen en uh, mij naar een hele goede specialist gestuurd vandaag. En daar word ik morgen ook door geopereerd. Dus uh, ik ben goed opgevangen en ik, uh, ik neem aan dat dat, uh, dat dat heel snel goed komt. En dat, uh, dat in ieder geval de schaatsvloer en de sponsor beslist.nl er niks van gaat merken. Heel goed. Tot slot nog even, tweelingbroer. Hoe gaan jullie met elkaar om? Heeft jullie nog even geduld? Nou, hij, was, uh, hij was zelf uh, goed boos op de fotograaf. Okay. Ik, ik had daar zelf natuurlijk weinig energie voor, maar uh, ja, dat, uh, ja, dat was natuurlijk uh, niet leuk. En, uh, hij won de wedstrijd wel, daar dus zal hij dan nog uh, blij mee zijn geweest. Nee, maar hij ja, was, was gewoon heel naar. En, uh, Duidelijk. Ja, goed. Uh, Michel, komt allemaal uh, goed. Geen probleem. Ja. Komt allemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, sterke. Ja. Yo. Dankjewel. Doei. Erik Zabel laat zijn recente dopingbiecht niet zonder gevolgen. De Duitser die zondag bekende dat hij in zijn actieve wielercarrière... regelmatig EPO en andere verboden middelen en methoden heeft gebruikt... legt twee functies neer. Hij is niet langer koersdirecteur van de Hamburgse wielerklassieke... Vattenfall Cyclassics, maar stapte ook uit de Professional Cycling Council... een adviesorgaan van de internationale wielrenunie, de UCI... En FC Utrecht kan de komende maanden niet beschikken over twee belangrijke spelers. Zowel Sedek van der Gun als middenvelder Duplan. Eduard Duplan moet onder het mes. Van der Gun heeft een scheurtje in de buitenmeniscus van zijn rechterknie. En Duplan wordt woensdag geopereerd. Uh, ook weer ja, niet zo goed. Hij heeft een middenvoetsbeentje van zijn rechtervoeten gebroken. Kortom, dit was uh, Langs de Lijn. Morgenavond is het de wedstrijd tussen PSV en Zulte. De rechter is er het oog op morgen. Morgen sport, directe actualiteit. En wij spreken elkaar snel weer. Dag.